FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. de sombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden Oost 4 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter, rijstrook. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Alfred Haarlem Zuid 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij en beleeft jij het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Met, Met nu. ZFM. Luncht. Ik was zo'n je, Ik geloofde alles. De ooievaar, groene zeep, alles. Ik, ik heb uit die tijd trouwens één slecht ding overgehouden. Ik rook nog steeds. En niet zo'n beetje ook. Zijn er hier nog meer mensen die roken? Uh, nou, een stuk of twintig, dan geloof ik geen flikker van, zeg maar. Maar nee, ik snap wel, rustig maar, het komt goed uit deze matte reactie. Want ik snap de rokers. Je moet je tegenwoordig heel gedijst hebben als je rood. Dat is gewoon zo. En We zijn als rokers, dat moeten gewoon toegeven, in de minderheid aan het raken. Dat kan een voordeel hebben, misschien worden we binnenkort beschermd. Maar ik denk het niet hè, aan jullie reactie te horen. Nee, ik denk het niet. Weet je, zal ik jullie eens voorspellen waar wij gaan eindigen als rokers? Ik denk tussen nu en vijf jaar op de Hoge Veluwe. Met een hek eromheen in een reservaat voor rokers. Ja, dat, ja, ja, ja, ja. En dat de niet rokers met hun kinderen zondagmiddag rokertjes gaan kijken op de Hoge Veluwe. Ja. ja, dat de kinderen met hun snuffert door dat ga staan van... He, he, he. We staan hier al twee uur we hebben nog geen roker gezien. Dat de vader zegt, er gaat er een, gaat erheen, gaat erheen, er een, gaat er een, Ja, ik maak zo'n geintje, want ik word daar goed wisselijk van. Dat meen ik echt serieus? Dat gezeik, rook wel of rook niet, je kent de consequenties. Maar roken en later roken zit mekaar in zo ten beste, joh. Daar word ik helemaal gek van. Met dat wel of niet roken en rookplekken en weet ik veel afwerkplekken voor dat rook. Wat heb je allemaal niet, joh. <lacht> daar word ik helemaal gek van, joh. Bijvoorbeeld, Rick, he, die rookt ook nog. En die zo'n beetje ook nog. Die zegt altijd: Jack als gewoon doorstomen, we komen vanzelf in de haven aan. <lacht>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 Dat noemen ze een feest, dan moet je op het balkon gaan staan. Het was vijf graden onder nul, zeg. Of in de keuken onder de afzuigkap. Dat mag ook, dat mag ook. Sta je er in je eentje feest te vieren. Oh, nee. Kijk waar is de tijd gebleven van het echte leuke feestje van vroeger hier in Den Haag? Weet je nog? Haal je voor al je ooms en tantes hun eigen sigarettenmerk in huis. Dat zet je die in glaatjes op een wit tafel laten. Tussen de pepsels en de nootjes en met z'n allen lekkere kringetjes blazen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Lekker schelden met de overkant van de tafel, weet je nog? Er hing zo'n rookgordijn, dat maakte niet uit. Wie je voor schoot. schold, het maakt niks uit allemaal. En de kinderen vonden het ook leuk toen. Zo was dat. Die zeiden: opa, steek eens een pep op. Het ruikt zo lekker naar toffee. Dat was toen. Moet je die kinderen van tegenwoordig horen? Anti-rookfundamentalisten zijn het. Allemaal. Ik heb ook zo'n neefje, Dennis. Zo'n twaalfjarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Dat zei ik.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 Uiteindelijk doet dat je dat raam dicht. weet je wel. Ik denk: hè, lekker even roken, verbrand ik mijn poten. zeg: Kaleer, Vergeet het te roken, het ergste wat je kan doen. zeg: Kaleer, zeg. Ik denk: nou, een nieuw sekje draaien, maar we gaan het hem proberen. Met vijf graden onder nul seckie, dat lukt niet. Ik denk, Heb ik dat weer, zeg? Ik kijk naar de voorkamer om me klaar op te warmen. Om. Beurt, zeg. Wat een klote feestjes. Ik ga die voorkamer in, ik had het leuk moeten doen. Wat een zeiker zijn dat? Die zijn allemaal gestopt met roken. Ken je dat? Zal daar overal zo'n pleister zitten? Hier, daar, daar.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 Get out, dit, nummer. dit jaar, 50 jaar geleden dat het album Rubber Soul afkwam, uitkwam waar dit een onderdeel van was. The Beatles en You Won't See Me. We gaan naar Ceyla soe. En het liedje dat heet Reason. en uh, het nummer dat het heet uh, Reason Pink komt u straks ook nog wel tegen in de Vinyl 50, dat kan zomaar zijn want ook daar staat ze in, althans stond ze in deze week nog zo is, weet ik niet hoort er straks Adrien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 Ja, deze week gaan we eten tagliatelle met courgette-saus en zalm. Het is voor vier personen. De ingrediënten zijn 500 gram groene tagliatelle... 3 courgettes, 2 tenen knoflook... 3 eetlepels olijfolie, 200 milliliter kookroom... 1 eetlepel maïzena, 50 milliliter droge witte wijn... en 300 gram gekookte zalmfilet in plakjes. Het bereiden gaat als volgt. Je kookt de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking... Je rast de courgette fijn en snijdt de knoflook in kleine stukjes. Dan verrit je de olie in een wok en roerbak je de courgette en de knoflook in één minuut. Dan gaat de slankroom erbij en dat breng je gezamenlijk aan de kook. Roer de maïzena los in de witte wijn. Schenk alroerend de room erbij. Zet het vuur lager zodra de saus licht gebonden is. Breng de saus op smaak met wat peper en zout. Deel de zalm in kleine porties, verdeel de over de borden en schep de saus met de zalm erbovenop. Serveer het met de rest van de wijn. Buon appetito! Ik ja, zie lekker hè, dat had ik al verteld. Ja, het water loopt de bek in, zo het heet. Het water loopt de bek in, verdamme nooit toe. Ja! Een poortje van Buten? Wat Een poortje van Buten? Ja. man. Pas me aan, hè? Ja, moeite. In de, in de, in de keuken zitten ze dus ook al in mijn dialect lullen, dus ik, ik pas mee maan, hè? Ja. Pas mijn man. Ja. Ja. Goed, maar uh, wat ik zeg, wel? Nou, het, het recept komt straks natuurlijk heerlijk op uh, Facebook te staan. Op onze Facebookpagina www.zifm. Nee, ja, wel. Nee. nee. Facebook.com/slash Sandvoort dat, oh ja, dat was hem. Dat was hem. Ja, ik let wel op hoor. Komt goed. Ja, ik heb het in de gaten. <laughs> goed. Nou, straks uh, staat hij erop na de uitzending. Uh, en misschien altijd, dus dat weet ik niet. Het hangt er wel van neer. Dat even geregeld wordt. Nou, het komt allemaal dik voor Melkander, Dus je kunt het straks allemaal rustig nalezen. Je toetie leest het nogal snel. voor zie je het laatste is te schrijven. Maar dat... dat... <laughs> nou, hoort, het straks. Steno leren, hè? Daar ga ja. je het bijhouden. ja. Maar je kan toch niet van ons, al onze luisteraars verwachten, Steno, kennen? Nee, maar daarom geven we ook het aan de rest dat ze het na kunnen lezen. www.facebook.com schuiterstreep Zandvoort luncht. Jawel. Ja. En uh, er is nog een nieuwe Facebookpagina. Hè? Dat ga ik u ook nog even vertellen als je even kijken wil, of u het leuk vindt. Er is uh, nog een uh, nieuwe leuke Facebookpagina bijgekomen sinds gisteren. En dat is van ons nieuwe radioprogramma Watertoren Sport op vrijdagmorgen. Danny Ruckert. En dat, uh, dat, uh, dat is ook een Facebookpagina kunt ze ook weer uh, leuk vinden En zo, hoe meer vind ik leukst Dus te leuker het is Toch? Goed, we gaan naar uh, Cat Stevens De wind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 Never, never, never, I'll never make the same mistake. No, never, never, never. never. Inside, don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? Het nummer heet Georgia en uh, daar zijn wel meer liedjes over gemaakt. Maar goed, dit is Marvin Gaye samen met Tammy Terrell 1 No Mountain High enough. indruk heeft, uh, hebt, dat hij uh, heel goed geluisterd heeft naar de free, zeker wat het intro betreft, want het lijkt toch wel een heel klein beetje op All Right Now. Een uh, uh, klein beetje maar hoor. Het heeft ernaast gelegen, laten we het zo zeggen. Hè? Ja, laten we het zo maar zeggen. Het heeft ernaast gelegen. Ja, oké. Okay. Voor Zandvoort en de regio. Ja, daar hebben we het nieuws weer, hè. Is dat zo? Ja, zeker. Ik oh. zit er wel helemaal klaar voor. Oh. Nou, ja, maar waar is het dan? Ja, precies. Dames en heren, hier is het Regio met Toet. Jawel, van 27 mei 2015. Vrouwonvriendelijkheid, seksisme of discriminatie. Sommige mensen ergeren zich groen en geel aan het fenomeen pitspoezen. En dat niet diezelfde mensen die zich ook een zwarte piet ergeren en zo. En zich overal oh. aan ergeren. Er zal hier toch niet ook weer zo'n hele actiegroep oh, staan. Je wel? wordt toch helemaal gek voor sommige mensen. Mm. Ze ergeren zich overal. Dag en mij met een lekkere pitspoes. <laughs> Nou ja, ja, je kan even straks kijken op de Facebookpagina tegen de schandalige seksistische pitspoezen. Wow. Ze hebben nog steeds maar acht likes, hè. Dat klinkt ja. niet echt op. Zullen er ook niet meer worden, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat op de Pinkster races de welgevormde dames traditiegetrouw bij de startplaatsen gewoon zijn verschenen. Het was mooi weer afgelopen weekend... en de veel veel raceliefhebbers hebben genoten van het programma... dat dit jaar voor het eerst ook op Pinkster mocht plaatsvinden. Ik ga de Albert-Jan Vos vragen, de programmaleider... of we hier bij CFM ook geen pitspoezen kunnen krijgen. Nou, ja, nou, zouden dat ook pitskaters zijn, of niet? Jawel, die zijn er wel. Zolang we niet in rode zwembroekjes rondhuppelen vind ik het goed. Nee, gele zwembroekjes, <lacht> net als drie Rolfrink. Oh, jakkes. <lacht> goed, laat maar. Uh, we gaan gauw door met het volgende item. Een man is maandagmiddag om half zes ernstig mishandeld in het Kenopark in Haarlem. De dader was te voet vertrokken. Bij aankomst van de politie troffen zij een 39-jarige man aan... die onder andere letsel in zijn gezicht had. De man had een conflict gehad met een Haarlemmer... en die had hem aangevallen en mishandeld. Een omstander had het gevecht beëindigd... en een andere omstander heeft beelden gemaakt... die deze vrijwillig heeft overgedragen aan de politie. En dan heb ik nog eventjes um, uh, op internet gesnord naar wat nieuws... Um, er schijnen veel uh, boten vast te lopen op de zandbanken. Uh, begin april was er al eentje voor Zandvoort. Vorige week één in Noordwijk. En nu zit er weer een viskotter vast op de zandbank tussen Noordwijk en Zandvoort in. Een Katwijkse viskotter is vanmorgen vastgelopen op de zandbank bij het Langevelde Slag. Tussen Noordwijk en Zandvoort. De schipper waarschuwde het kustwachtcentrum in Den Helder. Zij hebben de KNRM van Noordwijk gealarmeerd. Met de reddingboot Paul Johannes werd de kotter binnen een paar minuten weer losgetrokken. Dus ook dat is weer opgelost. En dan gaan we weer verder met het nieuws wat we al hadden gevonden. Een bestuurster van een snorscooter was, maandag, of was vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van Zandvoortslaan en de Herenweg in Heemstede. Even na twee uur stak het meisje de kruising over om de Heerenweg op te rijden. Zij kwam hier in botsing met een automobiliste die vanaf de Langkorslaan de Zandvoortslaan opreed. Volgens de automobilisten had zij groen licht. Omstanders hebben te hulp geschoten en in afwachting van de hulpdiensten. Na een behandeling ter plaatse is de bestuurster van de snorscooter overgebracht naar het ziekenhuis. Moedelijk heeft zij haar sleutelbeen gebroken. Door het ongeluk ondervond het overige verkeer enige hinder. Um, een beschonken bestuurder van een viscar heeft behoorlijk wat schade berokkend aan Duitse toeristen... De mobiele viswinkel werd zondag 24 mei van het strand naar de nachtstamming gebracht... maar de luivel was niet goed bevestigd en deze schoot open. Een camper van een Duitse toerist aan de die werd geraakt. Politieagenten assisteerden bij de afhandeling van het ongeval... en hielpen met het plakken van de raampjes en de spiegels zodat de toeristen hun reis konden voorzetten. De bestuurder van de Viscar werd aan de ademanalyse onderworpen. En daaruit bleek dat hij dubbel zoveel promilage had als toegestaan. Hij had namelijk 460 UGL. UG hij werd dan ook aangehouden. Er zijn veel horecaondernemers afgekomen op een dinsdagavond. over de werkzaamheden aan de zeeweg. Ook Henri, de van de gelijknamige snackbar op de kop van de zeeweg... knippert een keer met zijn ogen en zegt... Juist in die maand hebben we nog... een de afsluitende feesten van alle strandpaviljoens. En in september is het vaak nog heel veel mooi weer. Hij hoopt dat het project even uitgesteld kan worden. Maar de provincie wil het risico van grillige weersomstandigheden niet lopen. Wij willen heel graag in november klaar zijn, ligt Herman Thijs de tijdsplanning toe. Want dan breekt een hele rare periode aan van sneeuw, kou, miserweer weer en vroeg donker. Het is de ondernemers wel gelukt om de complete afsluiting van de zeeweg... die nodig is voor het werk aan de rotonde bij de Brouwerskolkweg... niet samen te laten vallen met de herfstvakantie. Dat vindt nu vlak daarvoor plaats. Gedurende anderhalve week wordt het verkeer dan omgeleid via Zandvoort. Um, even kijken, wat heb ik dan al het nieuws gehad? Oh nee, we hadden nog een jongen die maandag begin van de avond gewond was geraakt nadat hij met zijn fiets was gevallen aan de Tetterodeweg. Dit gebeurde rond kwart over zes. Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde jongen te helpen. Ambulancebroeders hebben de jongen, die een flinke wond aan zijn knie opliep, door de val geholpen. Na de eerste zorg op straat is hij met de ambulance meegenomen voor verdere behandeling. En dat was het nieuws Ruud. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag eerst nog bewolkt geweest, maar nu is inmiddels de zon al aan het doorbreken en zijn er nog meer perioden met zon. Het blijft zo goed als overal droog en het wordt een graad of 15. Vanavond en komende nacht is het vrij helder. De noordwestenwind neemt af naar zwak tot matig en de temperatuur daalt naar 7 tot 8 graden. Morgen blijft het overal droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak tot maandag uit het westen. En de temperatuur is wat hoger. En die zal stijgen naar zo'n 17 graden. Jamie. to me. Ah!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 Ik denk van, Adam Lambert, wie is dat nou eigenlijk? Daar heb ik nooit van gehoord. heb je niet goed opgelet. Adam Lambert is al zo'n jaar of uh, nou, bij het laatste EK begonnen geloof ik al. In, in Oekraïne en Polen en zo daar. Is hij al... Uh... Is hij de voorman van Queen, hè? Ja, hij treedt regelmatig op met Queen. Queen en Adam Lambert. En hij doet dus eigenlijk alle stukken van Freddie Mercury. Ja, het, het is geen Freddie natuurlijk. Maar hij doet het wel verdomd goed, hoor. We hebben dat eerlijk wezen. Uh, het is een jongen die een aantal jaren geleden tweede werd bij uh, The American Idols. En uh, daar hoorde Brian Mayhem. En uh, Brian May van Queen natuurlijk. En die vond dat wel heel erg uh, de moeite waard. En die twee raakten in gesprek. En zodoende is hij nu al zeker een jaar of... Nou, een jaar of vier, vijf al. De frontman van Queen. En ze spelen ook regelmatig in, de, in die formatie. De, de, de originele leden van Queen. Roger Taylor en Brian May. Samen met Adam Lambert. En een andere drummer. Maar wie dat ook weer is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Um, hij doet dat dus. En hij doet het ook heel erg, heel erg goed zelfs. En, um, dit was hem dus met een eigen plaat. Ghost Town, Adam Lambert. Dus, eh, ja. Oh. Uh. Nou, het was wel zo spooky, hè, dat eind. Dit is Sven Davis. Calling for Peace. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 It is Duif <laughs> Why can't we disagree? Ja, Een Heel mooi nummer door hem zelf, deel voor hemzelf door hem zelf geschreven. Sven Davis heet, noemt hij zich tegenwoordig. En dat klinkt ook beter dan Sven Duif natuurlijk. Ja. Dat kunnen ze in Engeland niet uitspreken, Duif. Kennen ze niet. Maar Art Davis is dan een stukje makkelijker. Dit is Douwe Bob Sweet Sunshine! Op van zijn nieuwe album Pass It On. En de nummer heet Sweet Sunshine. Lekker hoor, lekker. Nou, dan noem maar even een lekkere oude er tegenaan. En dan, uh, nou, dan zijn we, wat dit er allemaal betreft, al ongeveer klaar, denk ik. Dus uh, tot besluit, noem maar even Jimi Hendrix. Het nummer van Bob Dylan, all along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say that joker to the. Confusion. I can't get no relief. Business man, they drink my wine. Come van dit uh, Dillenliedje. liedje Eén van de zeldzame keren dat je eigenlijk, ja, dat je moet zeggen dat de cover mooier is dan het origineel, maar, nou ja, dat is ook weer persoonlijk natuurlijk. Ja. Ik vind het wel hoor, maar. programma is er alweer op. Ja. Dus ik moet naast mijn fiets gaan lopen, want het programma zit erop. Ja. Goed, nou uh, dat was hem vandaag. Onze uh, ZFM lunch voor deze woensdagmorgen. Ben ik er uiteraard weer tussen 12 en 2 met CFM Luncht. dan met Dolly als sidekick. Vandaag eh, dank aan Toetje die er was. Toetje toe. Toetje toe. En, uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Nou, dit was het. Ik ga me even opmaken voor de vaniljaren. En uh, vandaag dus met als classic album uh, Songs for Beginners van Graham Nash. En uh, verder uh, dingen uit de vinyl 50 en wat dat allemaal gaat worden. Nou, dat hoort u straks al. Want ik verwacht dat de nieuwe lijst rond de drie uur weer uh, online uh, zal komen. Dus. En tot die tijd draaien we wat dingen uit de lijst van deze week. Dus uh, van de vorige week of van de hele tijd. Bij Jongens, uh, ik ga even een broodje eten en... Uh, Tot straks, uh, hè. Bij de vinyljaren na twee uur. Tot zo.